Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Johan Derksen komt terug op zijn verkrachtingsverhaal. Eerder zei hij in het programma Vandaag Insight dat hij lang geleden na een avondje stappen... een kaars in een bewusteloze vrouw stopte. Het zit toch iets anders, zei hij gisteravond. Je kunt niet een duizend uur kaars in, in een vagina dat is heel krap, stoppen, dat weet is je wel. Kijk, ja. Dus daar is geen sprake van. Hij vindt niet dat hij sorry hoeft te zeggen omdat het zo lang geleden is. Deze expert vindt het verhaal van Derksen van gisteravond niet echt Gisteren noemde hij het nog: je zou het verkrachting kunnen noemen. Dat, nou, wat, hoe hij het vandaag omschrijft, dat, is dat absoluut niet. Dus nee, dat was niet heel erg. Uh, vond ik niet heel erg sterk. Maar wat ik wel heel duidelijk zag, is dat we in deze uitzending en ook gisteren. De cultuurzagen die wij moeten veranderen. Oudpolitica Mariette Hamer is voorzitter van de club... die onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag. Zij vindt het gedrag van Derksen denigrerend... en kwetsend voor slachtoffers van seksueel misbruik. Onderzoekers schatten dat Duitsland sinds het begin van de oorlog in Oekraïne... het meeste olie en gas uit Rusland heeft gekocht. Duitsland was altijd al Ruslands grootste gasklant... en zou ruim 9 miljard aan Rusland hebben betaald voor de energie. Nederland staat met 5,6 miljard op de vierde plek. De onderzoekers denken dat Rusland sinds de inval in Oekraïne 63 miljard euro heeft verdiend met de export van fossiele energie. En Nederland heeft er in het eerste kwartaal van het jaar heel wat inwoners bijgekregen. Volgens het CBS bijna 50.000. De groei kwam volledig voor rekening van immigranten, vooral vluchtelingen uit Oekraïne. En voor zover bekend is Koningsdag gisteren zonder grote problemen verlopen. In het hele land is Koningsdag gevierd als voor corona. Het was ouderwets druk. Ook Amsterdam stroomde weer vol met feestvierders. Hoe lang moest je in de trein? Twee uur. Twee uur? Twee uur voor dit. En uh, maar dat is er wel 100% van Wat gaan jullie doen vandaag? Ja, er is één plek die we gaan bezoeken en dat is naar de kloten volgens mij. <laughs> ja. Want, uh... Volgens de NS kwamen zeker 200.000 mensen met de trein naar de hoofdstad. Het weer nog op sommige plekken nog fris en een beetje mistig. Later trekt het wel overal weg en breekt de zon door. Het wordt een prima lentedag. Droog en 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A6. Lelystad Muiden tussen Almere Regenboogbuurt en Stad 2 kilometer. Bijna een kwartier vertraging, dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is maar één rijstrook open. Rijkswaterstaat denkt nog tot half tien daar bezig te zijn. Door een kapotte trein rijden tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal... momenteel geen intercity direct treinen. Tot zover de verkeersinformatie.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 the stuff you're telling me and then anyone your hard enough you don't have to put up a fight you don't have to always be right let me take some of the punches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 Someday. Now why can't I be just an ordinary girl? Bread and cheese for breakfast every day. Show my cookies, heels off 'cause I'm in love with my oven glove. Give me something to disturb. I'm going crazy, never lazy. Our life is wonderful. With coffee, two sugars, and the bold and the beautiful. I'm still single, but I feel ditched. I can't believe Rich really married that bitch, and now with the same old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 Was ik al verliefd, want ik heb op je gewacht Ik laat je niet meer los, want zo houdt niemand me vast Ik heb naar je Hoe is me overdag? dagen, geef me vuur in de nacht Oh, het voelt als dromen Met mijn ogen open Ik heb niets meer nodig Bevast. Ik heb naar je verloren. Kus me overdag en geef me vuur in de nacht. Vuur in de nacht, oh het voelt als stroom. Ik heb mijn ogen open. Ik heb niets meer nodig. Wat de broekie en is vlot. Dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton. En dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal. Dus ik ging naar het toe. Ik zei: wat ga je doen? Van, wij hebben zo'n avond met de crew. Die vriendin is oké, strak, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fixe ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en hij. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect, dat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met aranas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn. Bij die pizza met aranas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Alle liefde sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof, van met alle respect. Dit kan door niemand en ook nog Ananas dan, aan ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de dus smaak ook maar een klein beetje beter zijn, ging ze vast niet eens op date met mij. Dat is dan ook weer zo, al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee, naar een restaurant leek zo.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 Discutable. Maar die zoete witte wijn die moet van de tafel. Hey. Het leek zo perfect doordat ze zei. Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met allen Wie had dat gedacht? Oh. Want nu is er echt de niet meer voor mij. Ook los, zoete witte wijn en die pizza met allen los. Ik ben zo op de afgeknapt. Zongen en gefloten in de straal. Had de slaver nog een opera paraat. De metselaar kon zingend op de steiger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilvers drie bestond nog weer. Maar ieder had zijn eigen stem. Stijgerklonken weer van Palmyas of Jeruzalem.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 Weet ik veel die ze zou ontvoeren naar zijn lucht Hilvers en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem op elke stijger klonken meer van Pallia's of Jeruzalem. En de regio. Goedemorgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Poetin dreigt met bliksemsnelle vergelding... als het Westen zich bemoeit met de inval in Oekraïne. Hij zei dat Rusland middelen kan inzetten die anderen niet hebben. Westerse landen zijn steeds meer bereid Oekraïne te helpen met zware wapens. De Nederlandse bevolking is in het eerste kwartaal alleen gegroeid door immigratie. Er kwamen per saldo zo'n 50.000 mensen bij, meldt het CBS. Vooral Oekraïners op de vlucht voor Rusland. De Amsterdamse recherche heeft tien mannen uit één familie aangehouden... op verdenking van het vormen van een witwasbende, meldt het Parool. Die bende zou drugsyndicaten helpen om misdaadwinsten weg te sluizen. En het weer zonnig en droog, Tot wordt 14 graden vlak aan zee tot 19 in het zuiden. John forward.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 Is het nu of nooit? Ik wil, niet zal vallen, maar dan kijk je me aan en dan zweig ik.